Het Verenigd Koninkrijk roept Iran op om de in beslag genomen Britse olietanker onmiddellijk te laten gaan. Het incident met de Stina Impero zorgt opnieuw voor verhoogde spanningen in de regio. De Iraanse revolutionaire garde heeft gisteren de video gepubliceerd... waarin te zien is hoe de olietanker wordt geënterd in de straat van Hormuz. Het is volgens Iran een antwoord op de inbeslagname van een Iraanse supertanker vorige maand. Op het Londense vliegveld Heathrow heeft de Britse politie vorige maand 104 kilo goud in beslag genomen met een waarde van bijna 4,5 miljoen euro. Vermoedelijk heeft de zending te maken met een Zuid-Amerikaans drugskartel, zegt de politie. Het goud zat in een privévliegtuig en was van Venezuela naar de Cayman-eilanden gebracht. Via Londen had het goud naar Zwitserland moeten worden gebracht, maar het werd onderschept.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 Op de veiling bij Sotheby's werden nog meer maanden eh, maanlandingssouveniers verkocht. Onder meer een checklist van astronaut Buzz Aldrin. Met een gedetailleerde voorbereiding op de eerste maanwandeling. Twee nog. Het koelt af tot de graad of 15, Lokaal kan een misbank ontstaan. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft zo goed als droog bij 21 graden in het noordwesten. Tot 26 in Limburg. En na het weekend volop zon en een stuk warmer. Dinsdag tropisch met meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Set it off sound. While turning the crossfader off. you Magic